In juni nam de Tweede Kamer een motie aan die de eigen bijdrage voor de GGZ en de paramedische zorg afwees. De bijdrage kan oplopen tot 175 euro en moet 110 miljoen euro opbrengen. Vorige week schreef Klink aan de Kamer dat hij de motie niet zal uitvoeren. Om een gat in de begroting te voorkomen gaat de maatregel op 1 januari volgend jaar in. Volgens voorzitter Bart van de GGZ is de maatregel slecht voor de geestelijke gezondheidszorg en bovendien discriminerend voor kwetsbare patiënten. Bart zegt dat veel mensen met een minimuminkomen door de maatregel worden getroffen. Japan heeft een groep Amerikaanse voormalige krijgsgevangenen excuses aangeboden... voor de manier waarop ze in de Tweede Wereldoorlog in Japan zijn behandeld. Minister van Buitenlandse Zaken Okada zei dat die behandeling onmenselijk was. Het is voor het eerst dat een groep Amerikaanse krijgsgevangenen Japan bezoekt... op uitnodiging van de regering. Uit andere landen waren al wel eerder voormalige krijgsgevangenen naar Japan gekomen. De leider van de Amerikaanse delegatie is de 90-jarige Lester Tenney. Hij is blij met de Japanse verontschuldigingen. Maar hij wacht nog steeds op excuses van Japanse bedrijven... waar de krijgsgevangenen voor moesten werken. In Manila is een pasgeboren baby gevonden... in de afvalbak van een vliegtuigtoilet. Schoonmakers vonden het jongetje. Hij was gewikkeld in papieren servetjes en de navelstreng zat er nog aan. De autoriteiten zijn op zoek naar de moeder en roepen haar op zich te melden. Het toestel kwam uit Bahrein. Sommigen vermoeden dat de moeder in het Midden-Oosten werkt en daar zwanger is geraakt. Maar de autoriteiten zeggen dat daar nog geen bewijzen voor zijn. Inmiddels hebben zich al tientallen mensen gemeld die het jongetje willen adopteren. Dan het weer vanuit het westen, sluierbewolking en op de meeste plaatsen droog. Wel kan zeer plaatselijk een enkele bui vallen. Middagtemperatuur ongeveer 19 graden. Dit was het.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 Het disco begin van het de derde en laatste uur van Sofort op zaterdag met Chaka Khan. En this is my night. Z... F -F -F... Voor Zandvoort en de regio. Nou, in de derde uur uiteraard weer heel veel uh, informatie bij CFM. We gaan onder meer met contact opnemen. Ja, en voor zij is de... van de Stalden Naalderhof morgen open dag daar. Dat gaat doen we rond de klok van half vijf. Maar we gaan eerst even over naar Joop voor een update uh, bij het voetbal. SV Zandvoort. Hoe is de stand van zaken? Joop? Nou, het ja, hart vast hier. Oh, nee. Mooi de nog nogal net even zijn handje er tegenaan konden krijgen. Want anders zijn we gewoon met 1-3 achter gestaan. En ja, Zandvoort dat, dat, dat, dat, dat lukt niet, het gaat niet. We kunnen die bal niet in de ploeg houden en ik vind Dam gewoon goed voetballen op dit moment ten opzichte van Sandville, laat ik het zo zeggen. Corner voor Dam uh, Voor Sandville gezien aan de rechterkant van het veld. Uh, dat wordt een mooie inzwingen met die wind Die staat er uh, mooi tegenaan. Ik kijk of die speller dat ook kan. Monikadam dat, uh, dat uh, echt wel... Uh, Beter vloer, ja. vloer, het spel dat vorig jaar namelijk voerig jaar dit deze uh, wedstrijd vlak naar de uh, Winter stond. Het duurt nog heel lang. Ik het valt er rond in de 5-0. Maar ja, je mag blij zijn als je nu nog één doelpunt kunnen maken en dan gelijk hem komen, maar zover is het nog lang niet. Mooi mag die bal uitgeschoppen? Doet hij ook? Daar richting daar, even kijken, Timo de Reus. Die de reus. Uh, die komt de bal niet goed bij. verwerken. Remkoloos kan ook een goed bij komen. Gelukkig speelt die aanvaller tegen de benen van Lozaan. En gaat die bal over de zijlijn. En mag dan een inwerp gaan doen uh, de, uh, bijna op de achterlijn van Smeçal. De bal is even weg. Komt naar weer En dan gaan we. Nou, uh, we Goeie vindt de goede. Uh, oh, oh, oh, oh. Wat een geluk. Wat een geluk. Was Lemmers beroerd de bal met zijn hand in het 16 meter gebied? Volgens mij kon de het zo zien, maar hij, hij tikt die bal over de achterlijn. Dus in ieder geval een, een corner voor Monnikendam. Maar je had helemaal niet te raar of kijken als de hem op de stip had gelegd. Naar die bal komen. Lage bal, hard. Oh, alles iedereen mist Behalve dan nog even de speler van Monnikendam. De bal gaat ver achter de achterlijn. En daar zijn er volgens weer twee jongetjes bezig, dus die kunnen die bal mooi terug transporteren, anders duurt het weer een, een een half uur voordat die bal weer is. Dan gaat hij wel komen. Gooi de vet, die gaat hem uh, klaarleggen om vanaf de 5 meterlijn het veld in te brengen. Dus ja, inderdaad een beetje meer behaas, jongens, het duurt allemaal veel te lang. En als hij nou gewoon normaal in de voeten speelt, nee, ver weg, dan nou, drijft op de wind, drijft hij weg naar de linkerkant. We zijn toch nog binnen het veld en daar is, even kijken, Paul van der Oort. Paul van der Oort is ingekomen voor Patrick Koper. En die is, gaat de bal via het voetje van Monikendam. Gaat hij over de zijlijn. Dan heb ik loos gaat gooien. Loos naar Van de Oort, Van de Oort. Draait om, terug naar Loos. Loos speelt de bal diep. Daar staat iemand van Zandvoort. Alleen de verdediger van Monikendam. En die kopt die bal over de zijlijn. En nog, dus mag weer Zandvoort gaan gooien. Paul van de Oort in. Ik heb een erbij, die kan er wel aankomen. Louis Mol, Twee nee, het is niet Louis Mol. Dat is een uh, rondee. En die speelt naar Max aardewerk, diep naar Mol. Mol in 16 meter gebied gaat liggen, maar er is niks aan de hand. Er is nog steeds niks aan de hand en Monnekenham kan het nu overnemen. En nu dus zit daar zomaar 3-4 zomaar tegen 3. Dat wordt gevaarlijk. We moeten, we moeten gaan ingrijpen, want dit gaat niet goed. Nog steeds Monikendam. En dan is het Sean Keur die de bal natuurlijk uh, kan uh, afvakken. Uh, maar wel in de voeten spelen van de Monnekerdam spelen. Want die gaat daar weer via die Monnekerdam spelen naar Remco ronde. ronde. Die absoluut niet is, zijn toch heeft alle basis mislukken. Hij raakt de gouden bal kwijt. Ik weet niet wat er met die man aan de hand is. Maar voorlopig is het uh, niet goed uh, wat Sandwich hier presteert. En dat, uh, dat blijkt ook wel uit die stand dan. Ik uh, stel voor, heren, dat we nog even terug gaan naar de studio. Want het is toch een minuut of. Nou, 8, 9. Uh, ik vind het niet waard om me nog 9 minuten buiten te plaatsen. doen. Dus nog één plaatje, kom daar naar terug? Ja, dat uh, gaan wij doen, uh, Joop. Ja, spreek je oh, zo. Okay, ga, wel, ga wel even meenemen, want die, ja, maar... wordt, wordt, die wordt op de grens van de 16 meter neergelegd. Oeh. En de, de schijnzitter die heeft, uh, uh, heeft zijn hand over het hart gehad. en dan ligt die buiten de 16 meter gebied. niet. Dan leven we ons keer met de wind in de rug uh, tussen die paar 16 meter naar <coughs> het doel. Bodefait zit een muur van vier man neer. Ja, die zal nog een stukje achteruit moeten, denk ik. Met het werken we wel, ja, want de scheidswet gaat nu nu negen passen afmeten. En die komt er ver voorbij, nog van gauw, een meter of twee naar achteruit. Ja. Nou ja, uh, hij wacht nog steeds, want ze staan nog steeds niet op afstand. Ja, nu staan ze op afstand. Het zal zo meteen een fluit signaal gaan. Ik denk dat er met de linkerpoot geschoten gaan worden. En toch met rechts hard in de muur. Goed, we gaan terug naar de studio. En zijn straks terug voor het einde van deze wedstrijd. Zo dadelijk inderdaad het slot van de wedstrijd. Met jou van daar op het veld van ESV Samvoort. En daar is het winderig hoor. Dat hoorden we juist. Weinig van Ja, Maar goed, zo dadelijk hoor het slot van de wedstrijd bij CFM. Living on free food tickets.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 Can. And she can.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 She En dat was Paul Young en de Love of the Common People. Het slot van de tweede helft. Sv. Zoonvoort tegen Monnikendam, Jaap van Es. Ja, waar het bijna tijd is, het kan niet anders. Maar Zandvoort komt niet in de buurt van het doel van Monnikendam. Nu heeft Bodefek weer de bal. Dan gaat hij er middel? de ja, Schiet daar eens een keertje op jongens. Kom op tempo. Ja, dat is dat is. we dat dat dat dat het toch niet hoor. Het is nu Sean Keurty. Nou, Max Aardewerk kan hem nog even binnen houden. Ja, kan hem binnenhouden, binnen houden. Maar hij moet gaan pingelen En dan is hij de bal weer kwijt. Uiteraard is hij de bal weer kwijt. Want die dames, zit zitten veel beter in het spel dan uh, deze Sean jongens. De veruitval, mooie diagonale de, de pas. En het is Paul van Oort. Die, gelukkig, die man kan stoppen daar. Er komt nog een bal. Weer door de vet met al één hand. En nu gaat het via Paul van Oort, gaat die bal over de achterlijn. Dat betekent een penalty in het corner voor uh, van Monnikerdam. En die maakt natuurlijk geen haast. Die staat voor met 1-2. Ik sprak de voorzitter van Monnikerdam in die heeft dit jaar gezegd van nou, als wij maar vijfde worden van Londen in een wel goed seizoen, dan hoeven we geen nakopiek te spelen. Nou, als zij zo doorgaan, komen ze wel bij de eerste vijf. En stond bij de laatste vijf. De uh, corner is kort genomen. Monnikerdam, bal bezit uiteraard. Gaat die bal voorhoofd? hoog voor nee, lager in de doel ontkomen. moet komen. Daar is Remco Ronde. Die is, gaat, gaat vierde mij lopen, spel hem dan! Maar hij kan hem niet spelen omdat er geen beweging is. De mensen die open niet. Uh, dus kan je ook niet die bal diep gaan spelen. Gaat die, die geilijnen, gaat die uit. En dat betekent dat Moneke dan mag, mag gaan gooien. Op eigen helft weliswaar, maar we toch zijn ze weer in balbezit. Uh, 87e minuut, minuut zie ik nu ineens. Want het scorebord is een beetje het typisch scorebord hier. Dat, de ene keer doet hij het wel en de andere keer doet hij het niet. 87e minuut. We hebben nog maar heel even om die stand gelijk te maken. Gelijk te trekken. Zandvoort, die moet gewoon die, dat ene punt zien te halen. Dat is een schitterende paas. En dat is dat hij gaat pingelen en dan is Bonifet weer op zijn plaats. Helemaal goed, maar die man, als hij in één keer gaat schieten, dan hangt hij gewoon, want dan stond hij helemaal alleen voor de keeper en die moet zich zo'n keer gaan uitverdedigen. En dat nee, trapt op de hielen van zijn tegenstander en die bal is al heel snel genomen. Het aanvoeren van Monnacadam, Tot komt alleen de vet af en twee man van Sandvoort ertussen. Gelukkig, gelukkig voor voort, Remco Ronda kan die bal wegkrijgen, maar niet ver genoeg. Er is dus weer Monnikerdam dat de bal uit. Monnikerdam, gaat die bal voorzitten? Ja, nee, toch niet. Het wordt breed gelegd, nog een keer breed. En dan is het een puntertje en het is Boydenstedt die, die bal kan klimmen. Gelukkig of snel die bal nou uit. Dit allemaal veld te lang, daar is die bal eindelijk is je naar voren toe. En daar staat, even kijken, Bos Lemmers, die kan er niet aankomen. Lemmers weer niet. En nu weer, Monika <coughs> Pardon, Monika Dan, bal bezit. In het midden van hetzelfde, ze hebben geen haast. Nee, natuurlijk maar ze willen nog wel even kijken of ze die drie 1 kunnen maken. Nu aan de linkerkant van het Sanfordse veld. Nog steeds monnikendam in bal zit. Sanford doet niet veel, maar monnikendam doet ook niet veel. Dus het is een beetje een padstelling op dit moment. Een beetje een en spelen van monnikendam En dan gaat die de bal uh, breed, breed naar het centrum toe. Uh, de aanvoerder van monnikendam Met twaalf aardwerker, kan die bal niet bijkomen. En dat is een dintelpage. dat is verboeide venten. Heel makkelijk te pakken. Dat die die bal weer in het spel gaan brengen. Helemaal slecht, door de wind, over de zijlijn, in één keer, Zandvoort is weer die bal kwijt, en meer mag Monnekerdam, kijken of ze er nog iets mee kunnen doen, of ze er iets mee willen doen. 89e minuut gaat die bal komen, een voor, voor uh, Monnekerdam, John vindt hem heel veel weg, het bos in, en er moet een nieuwe bal komen, dat gaat het weer duren natuurlijk. Oh, er, is toch, er lag nog een bal die kant. Oké, okay, gaan we gewoon lekker door. Makkelijk zo. In weer van weer. Wordt er heel simpel weggespeeld. En dat is een diepe paas en die is niet begrepen door de centrale velder, middenvelder van Ronnekendam. En daarom kan Boy de hem gaan gooien. Gooi naar Willy Vissen. Willy Vissen, de linksachter. Die kan een heleboel meters maken, dat doet hij ook. En ga hem nou spelen. dat duurt niet te lang. Speelt daar. Michael Kuil, nee, die kan er weer niet bij. Kuil die er echt in de eerste helft ontzettend goed bij zat. schitterend van heeft gemaakt. Tweede helft heeft hij bijna geen bal gekregen. En, en ja, dus kan hij er ook weinig mee doen. Doe niet vissen. Vissen. Die kapt zijn man uit. En die gaat daar op, op avontuur. De diepe baas. En daar kan zoveel niet bij komen. Dus het zit weer in dan Dat kan uh, gaan overnemen. en kan gebouwen aan een nieuwe aanval. Er gebeurt allemaal niks. Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Oké, okay, daar gaan we het toch maar weer doen. Stond we allemaal elkaar aan te kijken of iets aan de hand was. Maar dat is niet het geval. Pas van hoe het speelt naar uh, Body Fit. naar Jonkeur. Jonkeur, links natuurlijk. Want daar is linksbenig. <tie> kan een heleboel meters maken, maar meer ook niet. niet diepe Paas naar Kyle. Michael Kyle. Waar je sneller keer, man. kom op hij gaat er nu langs. Hij is man man voorbij en probeert er nu uit te kappen en daar zit hij wel kwijt. Ja, duurt te lang, niet zorgvuldig genoeg, Door gewoon te veel en dat kan niet met deze wind. Soms wordt de bal weer kwijt, maar gaan gooien. Nee, maar gaan gooien inderdaad. Rimko, Rondé, Rondé, zoek ze man op, zoek maar naar die topman. Ja, juist, die Pazen, daar is het Bas Leemans. Bas Leemans een hakje naar. Maar kan Karel wat mee doen? Nee, Max Aardenwerk is dat, Aardenwerk. Die wordt helemaal weggedreven uit het 16 meter gebied. Weg dan wel breed. Uh, uh, daar komt Baaik alkaas. Je voor. Uh, dat gaat via een hoofd van een mooie speler over de achterlijn. Samfoot mag uh, in mijn ogen de tweede corner van deze tweede helft nemen. En dan gaan ze op 11:30 die bal een keertje halen. Ik begrijp het niet. Het is bijna tijd. Je hebt één doelpunt nodig voor één punt. En dan echt zo dat lakse gedoe verschrikkelijk. Nou, rondé. Staat klaar. Gaat die bal komen. Kijk of je er wat mee kan. De hele middag niet goed in de wedstrijd gezeten, er is een hoge bal. Gaat, dus, oh, en het schiet een kuil. De brakelings over de lat heen. Echt rakelings, jammer. Kans kijken. Ik denk dat het uh, zomaar een zo keer afval zou kunnen zijn. De eerste thuiswedstrijd zal waarschijnlijk niet in een overwinning eindigen. En daar... Nou, oh, laat toch nog wel even die, die achterbal nemen. Goed, ik dacht dat hij af fluiten, want ik zag... Uh, de fluit naar de mond gaan, maar dat is niet het geval. Dan komt die bal. Heel ver. Helemaal aan de andere kant van het veld. Er is, er is er, toch uh, John Keur die de bal naar Paul bal van de te ja, Van de oort, balverlies. En dat is het einde van de wedstrijd. De eerste verloren wedstrijd, in de eerste tijd van verdient wedstrijd. Soms verdient niet beter. Het is gewoon slechte voetbal. En ik hoop dat het volgende week anders zal zijn.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 Super hoor, deze plaat, Albert-Jan. Ja, Geweldige ja. keuze. Gauw al, hè. Red Bone op de Zandvoorts Radio. En come and catch your love. Nou, morgen hebben we een open dag in Binveld bij Stalder En daarvoor aan de telefoon hebben we Pluis. Goedemiddag Pluis, welkom in de uitzending. Ja, hallo. Goedemiddag. Is Is alweer een tijdje geleden dat we je gesproken hebben? Ja, dat klopt. Maar we vergeten je niet, hoor. Nee, heel goed. Heel goed, want morgen hebben jullie weer een open dag bij Stalder ja, dat klopt. En wat gaat er allemaal gebeuren? We hebben allemaal uh, leuke demonstraties... Uh, waarbij uh, ons uh, team uh, op de paarden laat zien... Uh, wat zoal mogelijk is uh, qua instructie en uh, qua rijmogelijkheden. En uh, ook onze kinderen die uh, doen acrobatiek op de pony met de voltige. We hebben een uh, jeugdcarousel waarbij dus twaalf uh, kinderen... Een uh, proefrijder die uh, gelijk is uh, afgezet met een mooie choreografie. En uh, paarden fluisteren. We hebben tal van uh, mogelijkheden. Ja, het is wel, uh, waarschijnlijk om nieuwe leden te enthousiasmeren ja. voor uh, Nadehof. Ja, klopt. Ja, waarom is Staldenaalhof zo ontzettend leuk? Het is zo leuk. We liggen uniek tegen het uh, Amsterdamse Waterleidingduin aan. En uh, midden in de Randstad uh, kijk je hier alleen maar uit op uh, duin en uh, nou ja, bossen. We komen regelmatig, als we aan het uh, lesgeven zijn, zien we herten voorbij komen en reën. En het is een ontzettende leuke, gezellige sfeer. Men helpt elkaar uh, en het is een, uh, we zijn met een, met een team, uh, proberen we de klanten heel hartelijk te ontvangen. Ja, is uh, Stalder Nadel of ook een uh, manege waar je met je privépaard uh, terecht kan? Ja, uiteraard. Ja, we hebben ook pensionstalling, Dus we hebben hier uh, een hoop mensen die een eigen paard hebben gestald, die verzorgen wij. En dan uh, kunnen zij gebruik maken van onze rijbanen. Of uh, ze krijgen privéles, uh, we hebben springlessen, uh, we organiseren de buitenritten, het ruiterbewijs. We hebben tal van mogelijkheden, ook inderdaad voor mensen met eigen paard. Ja, die zijn morgen dus ook van harte welkom om even een kijkje te komen nemen natuurlijk, bij jullie. Tuurlijk. natuurlijk. En mensen die denken van god, het lijkt me toch wel eens leuk om te gaan paardrijden. We hebben kennismakingslessen. Die stellen we dus open voor mensen die nog nooit op het paard hebben gezeten... of vroeger ooit en denken weer om het op te pikken. En dan kunnen ze eh, onder begeleiding van een van onze uh, gediplomeerde instructeurs... kunnen ze les krijgen, worden ze vastgehouden... Hè, om het allemaal veilig te laten verlopen... En dan uh, kunnen ze eens een keer voelen, want het lijkt allemaal zo ontzettend makkelijk. En Ankie van Gunsten is natuurlijk ons boegbeeld en die, uh, dat ziet er allemaal even mooi uit. Maar als je er zelf op zit, dan denk je, oh, dat valt toch wel mee, want zo'n paard doet niet precies wat je wil. En daar moet je toch wel goed uh, overwicht voor hebben. Het is ook meteen de spiegel van de ruiter naar het paard. Als je onzeker bent, dan wordt het paard ook onzeker. Dus dat is, dat is een enorme ervaring. En uh, we doen dit al een paar jaar. En iedereen is daar uh, heel erg enthousiast over. Ja, het ziet er allemaal zo makkelijk uit. Maar zo makkelijk is het allemaal niet. Nee, nee Sinterklaas kan... heeft er ook af en toe moeite mee. Zie ik wel eens ja, op bepaalde video's. Zelfs die valt er nog wel eens vanuit. Ja, dat bedoel ik. Dus uh, gewoon een keertje een uh, proefles nemen bij uh, Standen na de Ja, dat klopt. Kan je morgen ook tijdens de open dag gewoon al op een uh, paard zitten? Ja, ja, dat kan. Ze kunnen zich aanmelden... En uh, we hebben een stand waar dus alle informatie uh, beschikbaar is. En we hebben ook uh, voor de kleine kinderen hebben we ponies uh, gezadeld. Die dus uh, kunnen stappen met de pony. Kleine kindertjes vanaf 4 uh, jaar mogen al op de pony zitten bij ons. En dan worden ze vastgehouden. En dan uh, kunnen ze alvast de, de eerste beginsel op de paarden voelen. Nou morgen dus de open dag. Hoe laat begint het allemaal te, en tot hoe laat is het? We beginnen om 12 uur. En uh, het duurt tot vijf uh, ja, uur, half zes. Uh, we, we hebben de lessen en ik denk dat daar heel veel animo voor is. Dus uh, ja, dat hangt er een beetje vanaf uh, dat de mensen uitgereden zijn. Ik neem aan dat je voor morgen een uh, vaste programma hebt, uh, Pluis. Ja, dat klopt. Ja, Kan je nog even het schema doorgeven voor uh, mensen die daarin geïnteresseerd zijn? Morgen even een kijkje te nemen. Ja, natuurlijk. Wat kunnen ze verwachten en hoe laat is het? We beginnen om twaalf uur met het pony stappen. Dus dan kunnen de kleine kinderen kunnen op de pony zitten. En dan hebben we een kennismakingsles. En dat uh, is uh, een les die, uh, wordt, uh, uh, die, die is eigenlijk al vol. Dus dat zou dan uh, eind van de middag kunnen zijn dat de mensen zich kunnen inschrijven. Dan laten we zien hoe we beginnen met een les van, uh, van de kleine kinderen zes jaar zonder rijervaring naar een uh, gevorderde ruiter. Dan geeft een van onze instructrices geeft een, uh, maakt een uh, kuur op je op haar wedstrijdpaard. Die rijdt uh, op nationaal niveau, dus uh, op een hoog uh, niveau. Dan hebben we een uh, voltige, een, uh, he, dus een acrobatiek op de pony... een carousel, paarden fluisteren, springen, ponyvoetbal... een pas de deux van onze twee instructrices, een uh, estafette. Dus er is een hele hoop te beleven. Het wordt, wordt weer een drukke en leuke dag morgen bij Hof. Nou, dat zal zeker. Voor de mensen vanuit uh, Zandvoort, hoe komen ze daar hebben jullie in Bedveld? Uh, je komt bij ons... Uh, als je voorbij het stoplicht rijdt in Bentveld, dan is het de vijfde weg rechts, de Zuidlaan. En die rij je helemaal uit en dan sta je bij ons op het terrein. Oké. Okay. is dus niet te missen. Nee, heel goed. En we hebben een website, daar staat ook de, de route op. En onze website, mag ik die nog even geven? Ja, ja zeker. tuurlijk. Dankjewel, dat is www.staldenaaldenhof.nl www.staldenaaldenhof.nl daar vind je al die informatie. Ja, nou en we hopen dat, uh, dat als mensen het leuk vinden, zijn van harte welkom. En uh, doe een broek aan, want uh, dan kan je er ook eens op klimmen. En even dat uh, gevoel hebben van hoe het is om op een paard te zitten. Pluis, dankjewel en ik wens je heel veel plezier morgen. Nou, en dankjewel voor uh, de aandacht die jullie eraan willen besteden. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Ja hoor. Oké, okay, doei. doei. Dag. Dat was Pluis van of Morgen dus de open dag. Iedereen is daar van harte welkom. Gewoon even een kijkje gaan nemen. Paardenrijen is gewoon leuk. Paardenrijen moet dus. Zijn. Vanaf 12 uur. Vanaf 12 uur. I'm <laughs> not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 Sang, he same song You should have seen by the look in my eyes, baby There was something missing You should have Here we go, speedwagon en keep on loving you. Blijft, blijft, een, mooie plaat. blijft een mooie plaat. De Hulk heeft de computer overgenomen, zie je dat? Ja, hij is een beetje licht geworden. Hij is een groen beetje geworden. groen geworden. Even faschos <laughs> bellen. Ja, heel apart kleurtje hoor. Uh, ik zei het u al eerder in het programma tijdens de evenementenoverzicht dat er morgen weer uh, jazz is in Zandvoort. Want uh, morgen wordt er weer gestart met een nieuwe reeks jazzconcerten die jazz in Zandvoort organiseert in de Krocht. Het is de eerste zondag in een serie van negen concerten. Ook dit jaar zal het trio Johan Clement maandelijks toonaangevende jazzmuzici uit de hele wereld te gast ontvangen. De van oorsprong Amerikaanse zangeres Deborah J. Carter... ze woont ondertussen al tien jaar in Nederland... zal morgen het de spits afbijten. Carter heeft al een groot aantal opnames op haar naam staan... en heeft zich opgewerkt tot de top van de vaderlandse jazzscene. Behalve de talloze cd's die ze heeft opgenomen... heeft ze ook een, al een aantal theatertournees langs de grote Nederlandse podia gemaakt. In het concert van morgen treedt ze op... met de vaste bezetting van trio Johan Clement... Met dat buitenpianist Johan Clement bestaat uit Erik Timmermans op contrabas en Frits Landersbergen op drums. Het concert begint om half drie en de entree bedraagt 15 euro. Meer informatie, zoals de gasten die over de hele reeks van dit seizoen op bezoek komen... vindt u op www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Mist u het niet, jazzliefhebbers, morgenmiddag... Jazz in de krocht met Amerikaanse zangeres Deborah J. Carter. Oké, okay, nou we krijgen een telefoontje van Maurice. We weten hoe we de hulp moeten oplossen. Dat is speciaal ook voor Maurice heeft een plaatje. Hier is Switch 16. I never guessed it would one of them. Dat was de crazy little thing called love. De Stray Cats. Yeah. Ja. Nou, we hebben goed nieuws uh, van uh, Sandvoort 4. Oh, ja. het vierde voetbalteam. Ja. ja, het vierde voetbalteam. Die hebben gespeeld vandaag tegen Uno 2. Ja. 7-1 eindstand. Zo de ju. Het had 8-1 kunnen zijn hoor, trouwens. Ja, die Rob Smits, hè, die speelt daar ook in. Ja, maar die keeper die houdt dat tegen minu hoor. Vier minuten voor tijd schoot hij 4 centimeter over de kool. Nou, dat is goed gemikt toch? Er zat er in ieder geval vier in, hè? Er zat er in ieder geval vier in. Okay. Maar uh, de, de keeper van het vierde die heeft ook een paar uh, goede reddingen gemaakt, hè? Dankzij en wat door, door deze monsterstoel scoren kon ontstaan natuurlijk. Dat dacht ik ook. Goed, uh, we de klok van vijf uur. Ik heb nog twee berichten voor u. Laten we het goede bericht beginnen. En dat is uh, hockey. En dat betreft het Nederlands hockey, de Nederlandse hockeystars. Moeten vanavond, vannacht, om wel om exact te zijn, om half 1 vannacht. Dus die kan ik mooi zien. De, in de finale van het wereldkampioenschap opnemen tegen Argentinië. Het Gastland versloeg donderdag Duitsland in de halve eindstrijd met 2-0. Eh, Oranje was eerder op die dag na strafballen te sterk voor Engeland. Nederland en Argentinië eindigden in hun groep allebei op de eerste plaats. Beide landen behaalden met 15 punten uit 5 wedstrijden de maximale score. In 1974 en 2002 ging de finale ook tussen Nederland en Argentinië. De score is een evenwicht. Oranje pakte in 1974 na verlenging de titel, 1-0... En Argentinië versloeg Nederland in de finale van 2002 na het nemen van strafballen. Uh, dus vannacht voor de hockeyliefhebbers onder ons. Half 1 opstaan, live uh, hockeyfinale wereldkampioenschap. Of gewoon gaan werken, dan kan je het ook zien. Kan je ook zien. Yes, ik ga gewoon of. werken, ik ga gewoon ja. werken. En de update van Hilversum. Ja, uh, Onze grote, momenteel uh, wordt de lijst aangevoerd door Nielsen met een score van min 10. En helaas, Luiten die staat momenteel gedeeld 53ste. Want hij staat nu level par. En is op, momenteel op de la, 17e hole aangelangd. En dat betekent dus dat hij van een score van min 6 vanmorgen teruggevallen is naar level par. Dus hij staat 6, 6 slagen boven de baan te spelen. Wow. Maar goed, hij is er morgen wel bij. Alleen kans op een, uh, eindklas een goede eindklassering. Misschien nog top 10. Dat wordt toch, uh, toch moeilijker voor hem. De, de gedoodverde uh, favoriet, de Duitse Keimer, staat op min 8 luiten staat buitenspel, hè, zullen we zeggen. luiten staat buitenspel. Luiten staat buitenspel. Dat was het. Oké. Wat de okay. berichten betreft. Weer muziek. Ramses Shafi is hier. Voor degene in een schuilhoekachtig achter glas. Voor degene met een dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was.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 Lach, werk en bewondering. Zie, vecht, huil, wit, lach, werk en bewondering. Zie, vecht, huil, wit, lach, werk en bewondering. Zie, vecht, huil.